1 uur. Sophie Verhoeven met het NOS journaal. Niets te maken heeft met de aanslag op de voormalige dubbelspion Sergei Skripal. Gisteren liet de Britse premier meeweten dat Rusland zeer waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de vergiftiging met zenuwgas van Skripal en zijn dochter. Zij liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Mee wil een verklaring van de Russen voor het feit dat de twee zijn vergiftigd met een gas dat destijds door de Sovjet-Unie is ontwikkeld. Lavrov zegt dat Rusland alleen kan meewerken... als het toegang krijgt tot het gebruikte zenuwgas... maar dat Londen weigert om dat materiaal beschikbaar te stellen. De advocaat van Klaas Otto vraagt de rechtbank. Hij doet dat nadat de rechter had geoordeeld... dat de zaak tegen de ex-baas van No Surrender gewoon door kan gaan. De advocaat stelde vrijdag dat Otto niet in staat was om de zaak te volgen... omdat hij geestelijk gebroken zou zijn door het strenge regime in de gevangenis... Het verzoek om uitstel werd verworpen, waardoor de advocaat de onpartijdigheid van de rechtbank in twijfel trekt. Het Turkse leger zegt dat het samen met bondgenoten begonnen is met de belegering van de Koerdische plaats Afrin in Syrië. De Turken zouden cruciale gebieden van de plaats hebben ingenomen. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. De Koerdische militie IPG ontkent dat Afrin is omsingeld en noemt de berichtgeving propaganda. Gisteren sloegen duizenden mensen uit Afrin op de vlucht, toen Turkije dichterbij kwam. De meeste winkels van Xenos gaan Casa heten. Casa bestaat nog niet in Nederland, maar heeft wel interieurwinkels in onder meer België, Frankrijk, Spanje en Italië. Casa is eigendom van de Blokkerholding. Er blijven nog 60 Xenos winkels over, die worden voortgezet door de familie Blokker zelf het weer nog in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog. Het is rond de 5 tot 8 graden. Morgen droog en geregeld zon en dan wordt het 8 tot 12 graden. Donderdag begint droog, maar in de middag gaat het dan weer regenen. Dit was het CFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een zware vrachtwagenongeluk is de A28 Utrecht richting Zwolle tot late in de middag dicht bij Leusden. Omrijden kan via Hilversum via de A27 en de A1 of de, of de weg via Ede en Barneveld via de A12 en de A30. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit.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 Ineens doet niemand. Je mag ook wijzen naar iemand als je vermoeden hebt. <lacht> niemand doet een SOA-test. Nee, dat doe maar je niet in Rotterdam. ik wel. Ik dacht, laat ik mezelf een keertje checken. Van die, van die campagne over geslachtziekten. Dus ik denk, nou, genezen is beter dan, voorkomen is beter dan genezen. En dat wilde ik wel anoniem. En dat kan anoniem. Kun je naar het ziekenhuis toe anoniem een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis AMC in Amsterdam. En ik kom eraan bij afdeling huidklachten. Weet je, dat is helemaal anoniem. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol. Helemaal vol met mensen. Ik dacht nog, ja, ja, huidklachten. <lacht> maar goed, dat was een leeg. Stoel, dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang. En een jeep. Wat leuk, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hoi! Hey! Moet je ook in de zowel? Ik ook! Wat is het? Hier. Je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, ja, sorry. Ik heb jeuken, man. Ik zeg, wie heb je geen Ik zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glamis, glamis, glamis. Nee, wacht, Glamidi. Ik weet niet meer wat die bitch heet. Maar wacht maar, als ik het te pakken krijg. Ja. Nou, dan ben je aan de beurt in het ziekenhuis. Dat gaat ook anoniem. Meneer Amhali, meneer Amhali. En dat ben jij. Ja, dat weet ik, ja. Shit. Dus ik loop naar die balie toe En ik kom daar bij die balie te staan En achter de balie staat Marieke de Bruin Van mijn middelbare school Iets ouder, iets dikker In een witte jas en ze zegt Hey, Najib, wat leuk Of niet? <lacht> Jongen, ik wist niet wat ik moest zeggen Ik vond het zo gênant Echt en gênante momenten, ik heb ze vaker. Echt, het laatste keer een genant moment moet ik even vertellen, gewoon tussendoor. Ik zit bij mijn moeder thuis, mijn moeder heeft een klein flatje, klein wc'tje, maar daar zit ik graag op, weet je wel. Lekker klein, lekker strak, zo op die wc zo, met je deur zo, hoofd, o, o, Maar ik zit daar lekker bij mijn moeder, dus ik zit daar, strak een spijkerbroek had ik aan, weet je wel. En ik ben klaar, zus en zo, en ik trek mijn broek omhoog, heel strak zo, in het wc'tje. En wat neem ik mee? Het glorix blokje, met houder en al, dat hing hier. Dan ben ik de hele dag mee door Amsterdam gaan wandelen met een glorix En mensen achter me die zagen dat, die deden hey. <laughs> en ik dacht ik word herkend, dus ik eet. Hey. En zolang je niet gaat zitten, merk je niet dat hier iets zit. Dus ik kom bij een vriend thuis en ik vraag nog uh, heb je gedweld? Nee. Hoezo? Ja, heel lekker fris. En ik sta zo op een gegeven moment, waarom ben ik ook niet, ik denk, nat, zweet, hier ook al, nee toch. Eeuw! En ik voel verder een Gloriksblokje. Met houder en al, nog helemaal goed hè. Dus ik heb dat ding stiekem bij hem in zijn wc zo gehangen. Oh jongen, nou datzelfde moment had ik ook met Marieke. En Marieke die zag dat ik een beetje schrok, die deed, ah joh. Wat is dit voor een teken mensen? Dit is toch een teken van, hé, hey, uh, die drie euro, moet je die nog terug? <lacht> zeg, kom maar mee. Dus ik loop achter haar aan en ik dacht, als zij die test maar niet gaat doen, hè. Oh, wat erg, zij gaat die test doen. Ze zegt, kom mee. Ik zeg, ja, ja. <lacht> Gelukkig, onderzoekskamertje. We komen in een onderzoekskamertje terecht, ziekenhuis. Ze zegt, wacht hier maar even, de dokter komt zo. Dus ik zit te wachten in dat onderzoekskamertje. Het ruikt ook naar ziekenhuis. Alsof ze een ziekenhuis spray hebben voordat ze open gaan overal. Shhh. Er lag een bed met van het uh, witte papier, weet je wel, wat je bij de Chinezen ook hebt, wat je zo weg kan halen. Hop, nieuw papier. Er lag een uh, kast met allemaal instrumenten erin die ik niet ken, potjes, pannetjes en een wok. <lacht> en ik zat maar naar die deur te kijken. Ik dacht: als het maar geen vrouwelijke arts is, <lacht> ik adem ik maakt allemaal niet uit. Een dokter is gewoon een dokter, ja toch? Maar nu niet. Want ik had gelezen in een onderzoek, vrouwelijke artsen hebben meer humor. Weet je, dan komt ze grappen maken, dan komt ze binnen. Hallo! Zo, nou doe je broek maar even uit. Onderbroek ook. Wat lief! Hé! Hey. Wat, wat lief. En de deur gaat open, het is een man. En ik zeg echt, yes! Dokter! Echt zo'n dokter uit de film. Prachtige witte jas, grijs haar, brilletje zo op zijn neus. En er stond ook echt dokter. Had een naamboordje met dokter. Tenminste, de R. De R. De R van dokter. En ik dacht, hé, hey, de R is oké. Okay. De R mag het zien. Maar achter de de R kwam een wat jonge man aan met een bril. En het was Floris Jan, de stagiaire. Hallo, ik kijk even mee. Ja, oké. Okay. De dokter zegt, meneer Amhaal, u komt voor een soa test Oké, okay, even uw broek uit, onderbroek en even op het randje van het bed plaatsnemen. Dus ik doe wat de dokter zegt. En ik zit er op het randje van het bed. Niet echt helemaal gemakkelijk, hè. Ja, ik weet niet, ik heb het niet zo vaak. In een te klein kamertje met twee mannen. <lacht> en ik zit daar op een bed met slapdoula, een beetje, ja. <lacht> en ik zie dat de dokter op me af komt lopen. En ik schaamde me een klein beetje, dus ik denk, nou, dan nou, nou, kijk ik maar gewoon even weg. Dan nou, kijk ik gewoon omhoog. Misschien zie je nou wel vogels, je weet het niet. Ja. En ik voel dat de dokter voor me staat, hè. En zonder te waarschuwen. Weet je, als die dokter niet even dit doet, weet je wel, of... Uh... Weet je wel, dat die... Dat kleine jongetje daar, hoe oud ben jij? Twaalf. Shit. Oké. Okay. Pak de dokter in één keer zo, mijn toeter vast. Ja. Oh, shit. There's my program. It's a real pleasure to be back on Jazz Club once again. And now I'd like to offer one of them good old good ones. Baby, won't you please come home? Why your loving little daddy's all alone. Go! Ja ja ja ja ja ja. ja. Zou je dus al vragen, wat is dat nu weer? Nou, dat als artiest in het licht. Ja, die man. Ja, het is niet zijn verjaardag, maar wel zijn sterfdag vandaag. De man heet Cap K en hij werd geboren in Londen op 3 september 1921 en hij overleed in Amsterdam. Uh, op 13 maart uh, 2000, dus 18 jaar geleden... was een uh, veelzijdig Engels... Uh, uh, even kijken... een engels ghanese nederlandse jazzmuzikus... bandleider, entertainer, drummer, gitarist, pianist... songwriter en zanger. En die bekend stond om zijn fluweelzachte stem... met invloeden van Billie Holiday en zijn capaciteit... Om piano te spelen met een vloeiende stijl. Hij slaagde erin om vele jazzvormen. zoals blues, bebop, stride en skat. Uh, te verbinden. Oh, wacht even. Vliegt het weg. te verbinden met zijn Afrikaanse uh, achtergrond. En uh, Cap K. Uh, ja, het is een, was, was wel heel erg leuk natuurlijk. Um, en hij. Uh, ja, hij was ook bekend omdat hij in Amsterdam... dat weet jij misschien ook nog wel... in Amsterdam had hij een pianobar. Ja, wie had hij daar in Amsterdam? Ja, toen twee, Maxim, dat was de enige. En uh, de andere was van Cap K... En dat was uh, best wel een, een goed uh, lopende zaak. Ik heb hem daar ook wel eens gezien. Dat was erg leuk. Hij heeft ook wel eens in, in Maxim gespeeld. Heb ik hem ook wel eens gezien. Ja, geweldig. Capcaders. En Baby, Won't You Please Come Home. Dat was uh, de titel van het liedje wat u net hoorde. Nou, oké. Okay, we gaan verder. Oeh, oeh, ja, we gaan verder. Met uh, een liedje dat vanmorgen wel toepasselijk was eigenlijk. Regen op het dak. Ja. Rain on the roof. Love and Spoonful. You and me and rain on the roof Caught up in a summer shower Drying while it soaks the flowers Maybe we'll be caught for hours Waiting out the sun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 Pretty comfy feeling how huh? the rain ain't leaking in. We can sit and dry just as long as it can pour. Cause the way it makes you look makes me hope it rains some more. flowers Ja, een heel lief liedje van uh, The Love and Spoonful John Sebastian. Dus om zo te zeggen, en dat heette dus inderdaad: uh, Rain on the Roof. Dan is het weer tijd voor uh, lekker, eten, hè? Ja. Ja, ja, lekker eten. Ja, lekker eten. Heerlijk eten. Ik weet niet wat we hebben vandaag. Maar... Het is weer heel lekker. Aan. Ja, is ja, dat zo? Ja, ja. Nou, jij kan het weten. Jij hebt het voor ja. je. <laughs> ik, ga, ik ga het vertellen zo. Jij gaat het vertellen. Ja. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com schuilenstreek Zandvoort Lunch. Vandaag is het een recept voor vier personen. De bereidingsduur is 25 minuten en het is mie met paddenstoelen en Chinese kool. U heeft er van nodig. 250 gram eiermie. 4 eetlepels wokolie. 1 ui, gesnipperd. 250 gram gemengde paddenstoelen... zoals champignons en of oesterzwammen. 2 teentjes knoflook, fijn gehakt. 2 rode pepers in smalle reepjes en zonder zaadjes. 500 gram Chinese kool in repen. Twee eetlepels ketchup, manis of twee eetlepels sojasaus. 100 gram pinda's. lentebos lentebosuitje in ringetjes. En de bereidingswijze gaat als volgt. Kook de mie volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en spoel onder koud water af. Frit twee eetlepels olie in een wok en bak hierin... de ui, paddenstoelen, knoflook en rode pepertje. Schep dit mengsel uit de pan. Voeg de rest van de olie toe en roerbak hierin de kool met de ketchup. Dus minus 3 à 4 minuten. Rooster de pinda's in een droge, hete koekenpan. Voeg het paddenstoelenmengsel toe en de mie. En voeg dat alles toe aan de kool. Schep om en verwarm het kort. Bestrooi de wokschotel met pinda's en het ui. En er is ook een vleesvariatie. Vervang dan de paddenstoelen door kipfilet in reepjes. En dan voorgekookte kipfilet. Dit is het recept. Ons toegestuurd door Angela. En zij wenst ons allen een smakelijk eten. En daar voeg ik mij graag bij. Lijkt me heel lekker. Ja, en ik uh, kan me natuurlijk best voorstellen... dat u het niet allemaal zo snel hebt kunnen volgen. Nou, dat heeft allemaal niks hoor. Want het staat op Facebook... Op onze Facebookpagina www.facebook.com En daar kunt u het allemaal nog eens heerlijk nalezen. En misschien wel maken vanavond. Ja, je weet het maar nooit. hè? Toch? Ja, wie weet. Nee, je weet maar nooit. Hm. Wie weet vanavond wel, al, als je nog geen boodschap hebt gedaan. Nou, op? kan. Chris Montes. Somewhere there's music How faint the tune. Somewhere there's hair far away too till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music it's where you are somewhere there's heaven I near, how far the darkest night would shine if you would come to me soon until you will how still my heart how high Yeah. Darkest night would shine if you would come to me soon until you will. Montes was dat uh, man die we natuurlijk kennen van uh, zijn eerste hit Let's Dance uit de jaren uh, uh, 50 nog. ja. En uh, dit was uh, nou ja iets later allemaal How High the Moon, een jazz standaard gezongen door deze man. Uh, en hij had ook onder andere uh, hits met I Know Digas bijvoorbeeld. En uh, met, met uh, nummer uh, The More I See You, ja. Prachtig. Chris Montes. Nou, eens even kijken. Het is 22. Ja, dat kan nog. We gaan nog even een artiestje in het lichtje zetten. Jawel. En dat is een hele, hele leuke. Vind ik zelf. Ja, hoort u maar. Een beetje de Franse tour vandaag. Ja. Artiest in het licht. Jean Ferrat.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 Ja, en eh, uh, ja, ik hoor u denken. Maar oh, dat is toch van Wim Schoon Dat Veld. is toch een dorp? Ja, dat klopt. Maar dit was het origineel. Want deze meneer heeft het geschreven. Jean Ferrat, artiestenaam van Jean Tenenbaum ja dan kan je het ook niet meer redden met zo'n naam. Uh, Faucresson, op 26 december 1930 geboren en in Aubenas, of Aubena, ik weet niet hoe je dat... Het ...zal Aubenas zijn, uh, overleden op 13 maart 2010. Franse zanger, componist en uh, tekstschrijver. De carrière van Jean Vigat begon uh, in het Parijs van de jaren 50 en de jaren 60... ...en 70 groeide uit tot een een van Frankrijks... Uh, populairste zangers. Ja, en het liedje wat u net hoorde, dat heette La Montagne. En dat was dan weer het, uh, ja, hij heeft het geschreven, de originele titel. van een liedje wat wij in Nederland natuurlijk omarmen. als Het dorp van Wim Zonneveld. Maar uh, ja, het was van hem. Het is niet anders. Ik kan er niks anders van. Ik kan er niks anders van maken. Uh, ik doe nog één plaatje, Pep. En dan gaan we, dan gaan we naar de, het nieuws. Regionale nieuws? Regionale ja. nieuws. Ja, vind je dat wel leuk? Ja, vind ik wel leuk. Ja. Oké, okay, nou, oké okay, dan. Dit is uh, Elvis, Elvis Costello. En die zingt een liedje van uh, Bert Beckerack. Ja. Toledo. Toledo. All through the night you telephoned. I saw the light. Inside the cradle But you don't know How far I've gone Now I'm afraid By smiling and joking But they don't know the fool I was Why should they care what was lost We hebben natuurlijk ook van vele eigen werkjes met zijn band The Attractions. Maar in dit geval had hij een liedje van Baccarat uitgekozen. En Hal David natuurlijk, want dat was onafscheidelijk. En het liedje, dat heette Toledo. Jawel. En dat is dan weer een plaatsje in, uh, uh, in Amerika, toch? Ja, <mogstuk> Ja, klopt. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Bep Sweres. Je mag. Couturier Mart Visser zal vanaf 2 mei... spreekwoordelijk de sleutel krijgen van burgemeester Niek Meijer. Vanaf die dag is het pop-up-event Mart Visser The Takeover. Van 2 mei tot en met 1 juli is het raadhuis het exclusieve domein van Visser... Twee maanden lang zwaait de couturier en kunstenaar... de scepter in het historisch Zandvoorts raadhuis... en het naastgelegen Zandvoorts museum. Visser is niet de eerste couturier... die in het Zandvoorts museum een tentoonstelling heeft. In 2016 heeft het museum dat ook al eens gedaan... met een tentoonstelling van Frans Molenaar... die ook in onze badplaats is opgegroeid. De couturier Visser... En de kunstenaar die hij is, is zijn carrière begonnen bij Frans Molenaar. En hij geeft nu een vervolg aan die opzet. En krijgt dus naast het museum ook het raadhuis tot zijn beschikking. Mart Visser, The Takeover, is een voorbeeld van het pop-up-concept. Zoals dat is beschreven in de toeristische visie van de gemeente. Zoals die is bekendgemaakt eind 2016. Om hulp te bieden bij de politieke keuze van de inwoners van Zandvoort... is er nu een stemwijze ontwikkeld. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Na het beantwoorden van 33 stellingen... krijgt u de partij te zien die het meest overeenkomt met uw mening. De opzet van het stemadvies is dat iedere politieke partij... begin februari 90 stellingen heeft ontvangen en beantwoord. Op basis hiervan is een selectie gemaakt die nu dus op de website staat. De website is vooral een keuzehulp voor mensen... die de aankomende gemeenteraadsverkiezingen willen gaan stemmen... maar nog niet weten op welke partij. Omdat uh, welke partij het meest overeenkomt met hun mening. Er zijn al eerst de resultaten bekend... want de stemwijzer is inmiddels bijna 300 keer gebruikt. 21% van de gebruikers komt uit bij de PVV... Een van de nieuwkomers in de Zandvoorts politiek Bij de landelijke verkiezingsscoren scoort de PVV altijd goed in de gemeente Zandvoort. Dan volgt gemeente Belangen van Zandvoort en de Oudere Partij. En zij volgen op respectievelijk 16% en 15%. De stemwijzer is te vinden op www.stemadvies-zandvoort.nl En hij is dus tot 21 maart 2018 beschikbaar. Wandelaars die nog mee willen doen aan, de, aan het wandelevenement uh, De 30 van Zandvoort, die wordt gehouden op zaterdag 24 maart, moeten opschieten. Want afgelopen week meldt de organisatie Le Champion dat er nog maar 700 beschikbare startbewijzen zijn. De inschrijvingen sluiten op maandag 12 maart, dat was dan gisteren. Er waren echter ook nog wel inschrijvingen mogelijk voor mensen die niet zo ver willen lopen, namelijk 18 kilometer. Inheemsteden, de Heemstede Gemeente, laat weten dat het broedseizoen in maart is begonnen. Vogels, vogelnesten, konijnen, hazen, reeën, dassen, vossen en ander wild moeten beter beschermd worden tegen verstoring door loslopende honden. En daarom is er een voorlichtingscampagne gestart... waaraan de provincie Noord-Holland en Noord-Hollandse Natuur... en recreatieorganisaties samenwerken. De campagne moet hondeneigenaren bewust maken... van de ongewenste gevolgen van loslopende honden in de natuur... met name in het broedseizoen. Het broedseizoen is dus gestart in maart. In sommige losloopgebieden hoeven honden nog niet aangeleind. Maar ook daar geldt dat de honden niet achter het wild aan mogen gaan... Dat is belangrijk om te weten, want het jachtinstinct van honden is moeilijk in de hand te houden. Om de vogels ongestoord te laten broeden en hun jongen groot te laten brengen... zijn er alternatieve routes. Deze routes zijn in het veld aangegeven, maar ook op wandelnetwerknoordholland.nl... en noordhollandpad.nl. Tot zover het regionale nieuws van half twee.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 De wind waait uit het noordwesten en is matig over het land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of acht. Vanavond en de komende nacht is het droog met steeds meer opklaringen. Bij een zwak afnemende en naar het zuid draaiende wind is er wel wat kans op nevel en mist. De temperatuur daalt dan naar een graad of drie. Morgen ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. Het blijft droog en er zijn flinke perioden met zon. De wind waait dan matig uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Donderdag starten we de dag droog met geregeld zon, maar dan neemt geleidelijk aan de bewolking toe en het eind van de middag gaat het regenen. Vrijdag is het wisselend bewolkt en komt het tot enkele buien en vooral later op de dag is daarbij ook kans op onweer. Dan stijgt de temperatuur naar een graad of 7 Zaterdag is het over het algemeen bewolkt en uit die bewolking valt wat lichte sneeuw. Het wordt zaterdag niet warmer dan 2 graden. In de nacht van zaterdag naar zondag gaat het op uitgebreide schaal vriezen. En zondag schijnt de zon bij maximaal een graad of 2 boven 0. Kortom, de lente wil niet doorpakken en we schakelen dus ook eventjes terug naar een wintersweertype. Dit was het weer, ons doorgegeven door Rico Schreuder. dames die regelmatig het achtergrondkoortje vormden bij Aretha Franklin en andere opnamen van het Atlantic Soul Label en ze hebben zelfs natuurlijk ook platen gemaakt waaronder dit Sweet Inspiration en ik heb trouwens ook nog thuis een, een hele oude LP uh, dat ze gospels zingen deze drie Sissy Drinkert en the Sweet Inspirations dat is een, een gospel album met echt, nou uh, dat is mooi Oh. Echt geweldig. Ja, goede zangeressen. Ja. En ik draai dit echt uit nostalgie, want heel lang ben ik dit nummer, met dit nummer mijn dagen begonnen. Is dat zo? De jonge, ja, de, de, de jongen zo liefhebster. Ja, ja. Ik, toen ik daarnet hoes zag, hier even op Spotify, ja. toen dacht ik, ik moet weer echt mijn LP's op gaan zoeken. Ja. Die, dat wordt een archeologische opgraving in mijn box, maar ja. uh, ik heb hem nog hoor. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> heb je ook nog een spelen Ja. Ik heb ook nog een platenspeler, ah, hebt... maar ik heb een oude, maar ik heb, uh, dat was niet zo heel lekker meer. Ik heb uh, inmiddels uh, zo'n nieuw dingetje gekocht. Okay. En dat voldoet. En dat voldoet, ja. Dus waarom zou het niet voldoen? Zie maar, regelmatig draait. Hè? Yes. Ja, zo is dat. Goed. Ja, ik, ik heb jarenlang een programma hier gehad bij CFM, de vanieljaren, Maar ik overweeg toch ernstig om daar weer eens mee te gaan beginnen. Want ik vind dat toch wel leuk. Gewoon die twee prachtige platenspelers die hier liggen, om die maar weer eens te gaan gebruiken. Ja. Ik overweeg dat echt. De LP Ik... komt gewoon terug. Die nou, was toch die... ook niet echt weg te nemen. Nee, maar hij is helemaal terug, hoor. Want er, er wordt op dit moment ontzettend veel vinyl verkocht. En ja. het is ook zo dat bepaalde producten eh, zelfs een wachtrij hebben. In Haarlem heb je nog een paar hele grote perserijen. Onder ja. andere de oude waar vroeger de CBS fabriek zat, zeg maar. Dat is nog steeds een hele grote vinylfabriek. Eh, uh -huh. perserij. Dus uh, Haarlem is de stad van Nederland, hè? Dat je dat even weet. Ja, ja, ja, ja, ja. Waarschijnlijk ook vanwege, ja, dat was toch Heemstede Bovema, hè? Heemstede was Bovema. Die, die, ja, ja, ja. En die perserij zat aan de Blekersvaartweg. Maar ik weet niet of die er nog is. Uh -huh. Ik weet niet of die er nog is. Maar dat was dat ook heel mooi. Prachtig. Maar in de Waardepolder Haarlem heb je dus nog een hele grote. Uh, zo, nou, hebben is was lekker. Ik hou er wel van. Ja, ja, ja. ja ik ben ook wel een beetje soul-liefhebber. Wij oude soul-liefhebbers. Ja, wij wel. <laughs> wij mogen dat ook nog. Oude soul-knakkertjes. Over een paar weken gaan we weer beginnen hoor. Want ik heb er weer zin in. Als die Matthäus achter de rug is Nou, dan ga ik weer in, duik ik de soul weer in. Dan gaan wij weer heerlijk. It's a beautiful day. Dit is Sting, samen met Shaggy. Oh, de 16. Nightingale, why do you wake me so? Sweet Nightingale, you're telling me something I don't know. It's quarter to three, you're singing, driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah, the morning is coming, the morning is on its way. Morning is coming, it's Revelation Day Sweet nightingale, we'll talk it over in the light of day Why can't it wait? I need my beauty sleep, whatever you say Wake up, it's a beautiful day Wake up, don't you hear what I say? Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae group Ain't nobody gonna spoil my mood To this beautiful sunshine, I'm rising up. Just a positive hide me use and build me up. Overflowing like they had coffee in a makeup. Ain't no time for easing up. Yeah. Morning is coming. Morning is coming. Morning is on its, it's way. It's on its way. Morning is coming. It's revelation day. It's revelation. day. Oh nightingale. Broke a dream or I don't live on my own Oh nightingale I look around but there's nobody home. Rouse yourself and get out of bed uh -huh. Drag a comb across your sleepy head Clean your teeth and wash your face Look like you're a member of the human race Wake up, it's a beautiful day Myself wake up, don't you hear what I say Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Nobody gonna spoil my mood Now miss the morning time Back to evening time It's a message when we me used to uplift mankind Whether you no oafy bubble Or you're no oafy wine Enjoy, it's a beautiful time oh, morning is coming Morning is coming Morning is on its way Morning is coming It's Revelation Day Revelation Day Morning is coming on its way, on way. Yeah. Morning is coming It's Revelation Day Shaggy, samen met Sting, of Sting samen met Shaggy, zo kan het natuurlijk ook. Je kan ook zeggen, Shin uh, rookt de Shaggy, kan ook nog. Alles is mogelijk in uh, de, de radiowereld. Uh, dit nummer heet The Morning Is Coming. Nou, heren, jullie klokje loopt achter, want The Morning is al bijna anderhalf uur verdwenen. Het is al lang af Dus, uh, hè, een beetje laat. Uh -huh. Ja, ja, dat is niet geloof. Hé, hey, ehm... Um, Oké, okay. bij het volgende nummer heb ik altijd het idee Wees ik eigenlijk nooit wat ik ervan moest denken Maar het is wel een lekker nummer En daar gaat het om Ian Jury En The Blockheads. Hit me with your rhythm stick ah. <laughs> Hit me with your rhythm stick Fifty Shades of Grey <laughs> In the deserts Sudan and the gardens of Japan from Milan to Yucatan every woman every man hit me with your rhythm stick hit me hit me je ich liebe dich hit me hit me hit me hit me with your rhythm stick hit me slowly hit me quiet. tegen Beth niet te hard zeggen, natuurlijk, want dan komt ze er aan met een Rhythm met, met een hele, hele map vol Rhythm Sticks. Ja. Nou, ja. <laughs> nou, dan ben ik al lang weg, dan kun ik jou vertellen. Helemaal met die map. Ja. Nou, dan ben ik al lang weg, hoor. By the Long time gone. I'll leave a Was dat. En Long Time Gone, zo heet het. Uh, zo heet het, maar. Ja. Nou, Long Time Gone niet, maar wel Short Time Gone, want over een paar minuten zijn wij pleiten. Ja, het zit er alweer op. Ja, het is alweer gebeurd, Bib. Gaat het snel, hè? Ja, gaat het snel, hè? Dat ja. is weer lekkere muziek. Ja. Ik hoop dat u het allemaal ook vindt. Thuis. Ja, dat hoop ik, dat, dat ook volgt. Laat ons dat toch eens weten. Ja, dat, of je het leuk vindt. facebook China. Ja, zet het er eens op. Ja. Dat dus, vinden we leuk om we, te horen. We leuk, we horen leuk. leuk om te horen. En geef ons tips. Ja. Doe eens verzoekjes. Kan ook. Het is dat je was. Dat je denkt, nou, nou had ik al eens willen horen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed. Voor vandaag zit het er weer op. We hebben het weer gehad. Uh, morgen ben ik er uiteraard weer met Angela. Want Ronde is helaas verhinderd. Maar er uh, komt Angela gezellig mee. Dus morgen, marieke, zijn we er samen. Donderdag met... Uh, met Dolly. En uh, vrijdag ben ik er ook. Ja, maar dan uh, voor de sport. Ja, ook wel weer eens leuk om te doen. Dus uh, druk weekje deze week. Potverdorie, Wat heb ik het weer druk deze week? Je bent gewoon... Je uh, radio. Ja, je bent natuurlijk het leuk. Uh, ik programma. ga mijn bed hier neerzetten. Ja. Ik, heb, uh, ik ga het bestuur maar een mailtje sturen... of ik in de slaapkamer kan... dan kan ik hier blijven. <laughs> Schoot een hoop tijd, hoor. bestuur. Kan ik hier een slaapkamer krijgen? Ja. Appartementje. Appartementje. Mooi is, Ja. Het ja. zou leuk zijn eigenlijk. Maar goed, het zit er weer op voor vandaag, dames en heren. Wij gaan uh, huiswaarts. Uh, we hopen dat u het een beetje leuk gevonden heeft. En, uh, nou ja, morgen de cultuur natuurlijk, hoop ik. En uh, het wordt allemaal wel weer uh, leuk deze week. Ja, zo is dat. En jij bent er volgende week weer, hè? Ik ben er volgende week dinsdag weer. Gezellig. Gezellig. Ben ik er ook? Goed. Kom ik ook volgende week weer op? het goed of niet? we ons dat doen. Ja? Ons wat doen. We dat hebben gewoon ja. een date. Goed. Ja, we hebben gewoon een date op volgende dinsdag. Volgende week dinsdag hebben wij een date. Een zogenaamde D.D. Dinsdag date. Dinsdag <laughs> date. En ik hoop ook met de luisteraars. Ja. <laughs> Oké. Okay. Goed, voor nu bedankt voor het luisteren. En, nou ja, tot, tot wat mij betreft tot morgen. En,. Fijne dag nog. En uh, hou de huizenkant. Denk om de tram. Niet op het ijs, want het <laughs> dooit. En kijk uit voor overstekende olifanten. Nou, laat de moenboets nog even staan. Want het gaat nog een klein beetje sneeuwen het weekend. Ja, dus, ja zo, dus, zo is dat. Dus uh, Nog niet je winterjas in de kaart. Dat had ik al wel gedaan. Had nou, je al gedaan? Ja, ja ik, ik had geleden. Vanmorgen, vanmorgen. Ik heb ja. vanmorgen geleend. <laughs> Da pipsy